Uur. Dit is Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Het dodental van het treinongeluk in het noorden van India is opgelopen naar zeker 90. Gevreesd wordt dat het nog verder stijgt. Er zijn 150 gewonden. De trein ontspoorde om drie uur s'nachts toen veel mensen lagen te slapen. Veertien wagons zijn uit de rails gelopen. De meeste doden vielen in de twee treinstellen achter de locomotief, die kantelden en zwaar beschadigd zijn. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. In Zuid-Korea is een vertrouwelinge van president Park... formeel aangeklaagd voor machtsmisbruik in een corruptieschandaal. Choi Soon-il-sil wordt ervan verdacht dat ze haar vriendschap met Park heeft gebruikt... om zich te verrijken en invloed te hebben op staatszaken. De aanklagers willen ook president Park horen. Het schandaal heeft Parks positie aan het wankelen gebracht. De president heeft al twee keer excuses aangeboden... maar veel Zuid-Koreanen nemen daar geen genoegen mee. Oud-presidentskandidaat Mitt Romney is op bezoek geweest bij Donald Trump. In de VS wordt gespeculeerd dat Trump Romney een ministerspost aanbiedt. Mogelijk die van buitenlandse zaken. Romney verloor bij de verkiezingen van 2012 van Barack Obama. Trump noemde hem toen een mislukkeling. Romney op zijn beurt zei in maart dat Trump als president gevaarlijk zou zijn. Irene Wust is tijdens de wereldbekerwedstrijden in Nagano... tweede geworden op de 1500 meter. het Leenstra won het brons... 1500 meter werd gewonnen door Heather Bergsma. De Amerikaanse schaatster was voor de tweede keer op rij de beste. Bij de mannen won de Amerikaan Joey Mantia de 1500 meter. Voor Kjeld Nuis en Shawnee Davis. Sven Kramer eindigde als zesde. Het weer, het wordt vandaag zeer onstuimig met kans op zware windstoten en aan de kust een zuidwesterstorm. storm. Het is bewolkt en het regent af en toe bij een graad of elf. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A4 de richting Rotterdam... staat tussen knopend Ketelplein en knopend Benelux... 2 kilometer file. De A9 Amstelveen richting Alkmaar... is dicht bij Afrit Haarlem-Zuid. Dat komt er een ongeluk. Verkeer vanuit Amsterdam kan omrijden... via Zandam over de ring van Amsterdam. Tot zover de verkeer... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 It's true. of side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 hebben zich laten inspireren door Annie Lennox, de Black Eyed Peas. Nou, kortom, ze heeft heel veel bewonderaars. Het is eigenlijk de hoogste tijd om iets van Joyce Moreno te draaien. En dat vind ik het wel grappig. Ze heeft, een, ze heeft een cd'tje gemaakt met Kenny Werner. En daar gaan we iets van draaien. Joyce Moreno, uh, uh, Second Love Song. Laten we die maar pakken, to, uh, Ken, samen met Kenny Werner. Mais Maar een kans.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 Want de Sax is dat lijvige instrument... werd eigenlijk vederlicht in de handen van Gary Mulliken. Die medeverantwoordelijk was voor het uh, verfijnde geluid... van Miles Davis' Bird of the Cool sessies. En in Los Angeles sloeg Mulliken de handen in één met Chet Baker. En de twee verdeelden hun tijd tussen optredens en trips. En na een kort gevangenisstraf, uh, wegens drukbezit... de saxofonist weer op met uh, oude bekende... Talonius Monk, Ben Webster. Nou, prachtig deze. Ik heb deze keer gekozen voor... Gary Mulliken and the Desmond, a Paul Desmond Quartet, Stand Still. <laughs> Ik ben eigenlijk wel een aanhanger van Burt en uh, dat, is, uh, uh, die, dat is een zanger. Ronald Isley. Die heeft een, in, ik, dacht in, ik moet even kijken wanneer hij dat gemaakt heeft. Ronald Isley. In 2003 een uh, cd gemaakt. Here I am. Met muziek van Burt Beckerrek. Uh, dat doe we van Close To You.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 What? Girl, I know, I know you know They long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 Ja, Robert Farnon en Tony Co. Uh, van de CD uh, Alpe, moet ik zeggen, uit 1970. Pop makes progress. En die Tony Co, dat is wel een bijzondere vogel. Er zijn maar weinig mensen die kunnen zeggen dat ze vriendelijk hebben bedankt voor een plaats in de band van de, uh, Count Basie. Maar Tony, uh, Tony Co wel. Dat is maar goed ook, zei hij, want ik zwart er toch uitgegooid, zei de klaarinetist en saxfonist. Dat is natuurlijk een typisch Brits antwoord. En uh, ja, wat ook wel grappig is... ik zal zoiets nog iets draaien van de Tony Co. kwartet. maar die Robert Farnon. misschien weet je nog waar dit uitkomt.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 find all who love are blind when your heart's on fire Today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 Sweet and fleeting feeling, we all need to know, is waiting here inside us. All it takes is a smile or a song, or the perfume of a long forgotten garden rose. It comes. It goes Le bonheur Oui, le bonheur est là Je le sens près de moi Partons ensemble sur le grand pleur Bienvenue à bord J'ai le cœur qui bat si fort It's just the way. The Yes, this is happiness.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 Oh, ja, Ik zou dat uh, nog afdraaien. Vorige week begonnen, maar was te kort. My oh. eyes Cross the dead end street But I would hear the better call It puts my back up Puts my back up against the wall Many lost, But tell me Who has won The trench Is there Within our hearts And mothers Children's Brothers Sisters Don't apart. Sunday, bloody Sunday van U2. Mooi nummer. Uh, ja, dit was CfM Jazz. Het zit er alweer op, de twee uurtjes. Dus ik zou zeggen, tot de volgende keer. De volgende keer is 4 december, dan ben ik er weer. En dan draai ik meer Sinterklaasmuziek. En ik zal eens even kijken wat ik hier heb klaarstaan. Deze. Een hele fijne zondag natuurlijk. En uh, maak er iets moois van vandaag.